9 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. Minister Clinton ontkent dat Amerika betrokken was... bij de aanslag op een Iraanse kerngeleerde. De kerngeleerde kwam vandaag om het leven bij een bomaanslag in Teheran. Een motorrijder had een bom met een magneet bevestigd... op de auto waarin de kerngeleerde zat. Een hoge functionaris in Teheran noemde de aanslag het werk van Zionisten... waarmee hij doelde op Israël. De afgelopen jaren kwamen verscheidene Iraanse kerngeleerden... bij bomaanslagen om het leven...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 Het weer. Vannacht neemt de wind flink in kracht toe. De temperatuur daalt tot ongeveer 7 graden. Morgen bewolking, regen en veel wind. Het wordt aan een graad of 9. In het weekend wordt het geleidelijk frisser. Dit was het NOS Journaal. Ah, en weer bij Verkeersinformatie op de A27. Hoor een berichting Utrecht. Staat aan een eerste ongeluk 2 kilometer tussen Houten en Knoopend Lunetten. Het verkeer naar Utrecht kan vanaf Knoopend Eveningen beter omrijden over de A2 en de A12. Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is twee en een half over 9. Als je een internetabonnement hebt bij, bij Ziggo of Access for All... dan mag je binnenkort de website thepiratebay.org niet meer bezoeken. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. en Dat betekent dus dat je via die site niet meer films, muziek enzovoorts kan downloaden. Zometeen hoor je waarom deze uitspraak zoveel stof heeft doen opwaaien. En uh, als je net als ik uh, niet zo'n keukenprinsesje bent... dan uh, kan het zomaar zijn dat je vanavond je eten hebt laten bezorgen... via thuisbezorgd.nl. Zo meteen is de oprichter van deze succesformule hier. En dan kan je wel zeggen, succesformule inderdaad... want uh, die jongen is er heel erg groot mee geworden. En mag je wel bedanken. Ik, uh, ja, ik hem, ja nee, anders had ik je niet. Nee, jou. Hij uh, nee, mij, jou ook. Ja. Ik hem ook. Voor je geld. Uh, zeker. Wil je meepraten en meekijken? naar nou, Luc... Die zit hier met zijn stijve nek, met mijn sjaal om zijn nek. En dat is een aandoenlijk gezicht. Moet je zeker even kijken. Radio1.nl en dan klik je door naar de webcam. Today's Topics. Today's Topics. Yes. Wat heb je nou trouwens met je nek? Ja, ik het werd vanmorgen wakker, toen ging het eigenlijk wel. Had ik eigenlijk weinig last. En uh, het ging langzamerhand, gedurende de dag werd het nog steeds erger. En uh, ja, nu echt, ik weet niet wat het is. Je ik lijkt kan... wel een oude man. Ja, het is echt, maar ik ben vrijdag jarig, dus uh, <laughs> ik word 29, dus nee, heb tel. <laughs> Goed, nummer 5 van de top 5: internetproviders Ziggo en Access for All. Je hoorde het net al, moeten download downloadsites de Pirate Bay gaan blokkeren. De rechtbank heeft in Den Haag uh, dat bepaald. Via Pirate Bay kunnen gebruikers muziek, films en televisieprogramma's downloaden. Maar Volgens de stichting Brein zijn de providers verantwoordelijk voor het beschermen van de auteursrechten. De rechtbank gaat ervan vanuit dat veel abonneesbestanden niet alleen hebben gedownload, maar ook hebben gedeeld met anderen en dus inbreuk hebben gemaakt op auteursrechten. Wat een onzin natuurlijk. Ik een een filmpje of een serietje door mijn vingetjes door, maar dat is echt heel sporadisch en geheel toevallig. Extra for All en Zego zijn het er dan ook niet mee eens? Nee, we zijn het sowieso niet eens met de rechtszaak, maar dat zal hetzelfde voor iedereen die een rechtszaak verliest. Wij, uh, wij, hebben, wij we zien de zaak als een heel principiële zaak. Het gaat niet om de Pirate Bay, het gaat, we zijn ook niet de, de partij die de Pirate Bay wil verdedigen. Het gaat erom dat het blokkeren van informatie, dat dat uh, uh, inbreuk maakt op, uh, op de vrijheid van informatie. Ja, En daar komt bij dat het volledig blokkeren van internetsites gewoon erg lastig is. Uh, technisch is het lastig. Zo'n uh, zo blokkade is eigenlijk uh, uh, moeilijk uitvoerbaar. Dergelijke blokkades die zijn, uh, zijn aan de ene kant makkelijk om zeilen, aan de andere kant blokkeren is altijd meer dan beoogd. Als je een hele website gaat blokkeren, dan zit daar altijd informatie tussen die niet illegaal is. Of XSFRO en Ziggo in Hoge Broegham, dan is nog niet bekend. Andere handige websites om films te downloaden zijn bijvoorbeeld btjunkie.org en torrents.eu. Doe ermee wat je wil. Dan nummer vier. dat is de strijd tussen supporters van Telstar. Die strijden tegen en ook voor hun club. Ja, na Occupy New York, Londen en Amsterdam is het nu de beurt aan Occupy Telstar. Ja, dat was gisteren. Nou, een aantal mensen sloot zich bij hen aan, waaronder outkeeper Heinz Stuy. En die bleef vandaag lekker slapen op het veld van de club uit. Euh... Ach. Eh, ja, god, wacht even. Mo momentje hoor. Ja, ja, ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb hem. velse en Muiden. <lacht> nou, die oude doelman bleef <lacht> daar dus stukken. Nou ja, ik zal je wat vertellen. We zijn met zachte hand verwijderd. Wat? Hoe is dat? Over van het Telstaveld. Ja, want de burgemeester was het dus een beetje zat. En dus bedachten ze in. Uh zijn Muiden, een plannetje om die fans van het veld te krijgen. Toen hebben ze de, de treinknecht bereid gevonden om de automatische besploeging aan te zetten. Ja, en toen was het vrij, dus vrij snel leeg. Dus dan kan je wel een condoom over je kop trekken, maar dan loop je er ook van lul <lacht> natuurlijk. <he. lacht> ja, zo zou je het ook kunnen zeggen. Goed, wat de fans precies willen, dat is eigenlijk een beetje onduidelijk. Maar de oud doelman wil zich er graag aan binden. Nou ja, ik wilde eraan meedoen, want ik heb natuurlijk... Uh, uh, ik ken het veld uiteraard. Want ik heb daar mijn lijnen uitgezet mm -hmm. ja. in het verleden ja, ja. Ja. voor mijn carrière. Ja. Ik ben daar begonnen met ik voetballen. Snap het. Ja, dat weten we. Ja, staat op Wikipedia. Kom op. Bub, bub, bub. En uh, ik kende het veld natuurlijk van avond ja, ja, ja, ja, ja. En ik heb, daarvoor, uh, bijna oh. heb ik daar voor bijna 20.000 mensen gespeeld. Ja, je punt! Hoofddoorzaken is uh, <lacht> dat de voetbal niet zo aantrekkelijk is. Hè? Ach, nou ja. ja, dat zou dan ietsje beter moeten worden. Ja. En uh, de, de Muidenaren kennende... Eimuiden? Wat heeft Eimuiden nou weer met te... hem? Wacht. Oh ja, Telstar komt uit Velsen-Eijmuiden. Die, die houden dus van een, uh, een stevig potje voetballen met veel inzet. Ja, dat is tegenwoordig niet meer, hè. Ja. Nou goed, nummer drie dan. Eind deze maand zal zeilmeisje Laura Dekker als alles goed gaat aankomen op Sint Maarten. Dan heeft ze haar succesvol verlopen wereldreis erop zitten. Maar opnieuw is er commotie ontstaan, want ze zou te weinig huiswerk maken. Ja, en dat niet alleen. Laura is echt helemaal klaar met Nederland. Want de mentaliteit is hier dus echt kapot moeilijk. Laura is uh, helemaal klaar met Nederland. Absoluut. Dus zij overweegt niet alleen. Ze heeft ook haar vlag op haar boot gewisseld. Dus dat is haar uiting. Ja, daarna heeft ze alle posters van Mark Rutte die ze aan de muur had verscheurd. <lacht> en Wouldn't God Defend New Zealand meegezongen. Want Nieuw-Zeeland is haar nieuwe plekje. Maar ondertussen uh, doet ze heus nog wel haar schoolwerk. Ja. Nee, dat weet ik zeker. Dus er wordt haar echt wel degelijk uh, verteld hoe belangrijk het is... dat ze haar opleiding ja. doet en dat ze blijft studeren. Absoluut. Gelukkig maar, want zelfs ik weet hoe belangrijk een opleiding is... en ik zal nog wel op winnen zijn. De leerplichtambtenaren die Laura volgen vinden dat ook... en hebben geklaagd over Laura's schoolprestaties. Dan nummer 2. In Eindhoven hebben ze iets vets. Een zwevende fietsrotonde. Dit is de eerste, allereerste uh, fietsrotonde, zwevende fietsrotonde ter wereld... En ja, hij bestaat inderdaad uit zo'n kolom van een meter of 70 hoog... en daar zijn een heleboel kabels aan opgehangen. Ja, en nu is er dus vandaag een probleempje met die kabels. Die staan namelijk op knappen. Uh, ja, het heeft allemaal te maken met trillingen en uh, kabels... die onder invloed van die trillingen gevaar lopen om uh, te barsten. Hè? Hoe heeft u dat zo ontdekt? Nou, dat is ontdekt door uh, gewoon naar te kijken. Uh, uh. En daar gaat dan de verbinding weer. Ik hoop dat hij zo meteen nog terugkomt, regisseur Koen... Koen! Hey, Koen! Yo, druk eens op het knopje! Doe ik! We hebben extra onderzoek ja, hebben gaat gedaan. en Echt onderzoek heeft uitgewezen dat er een te kleine kans bestaat dat de tuinjes, zeg maar, uh, of de aandacht daarvan gaan knappen. En dat is de reden ook geweest waarom wij de wegen hebben afgesloten. Ja, en van die trillende kabels moesten dus eerst even gefixt worden. Uh, de buurtbewoners, net uit de bouwstress, zien de bui al hangen... en verwachten een enorme toename van sluipverkeer. Of zoals ze dat in Brabant zeggen... Ja, dat krijg je, heb je al verkeer zoveel zien, ja. Dit is dan de lende die je van nadeel. Ja, de rotonde in Eindhoven is nog tot zeker donderdagavond afgesloten. En dan tot slot nog <laughs> nummer 1. dat is het rapport van het Sociaal Planbureau. Krijgen we waar voor ons belastinggeld? De vraag stellen is hem... Beantwoorden moet het Sociaal Cultureel Planbureau hebben gedacht. Ja, en het antwoord is dus eigenlijk nee. Bijvoorbeeld in het onderwijs is de conclusie heftig. Dat er 50% meer geld uitgegeven is in 15 jaar per leerling gecorrigeerd voor inflatie. Maar het heeft geen merkbare effecten gehad op de prestaties van leerlingen. Ja, dus daar kan best op bezuinigd worden, zegt het bureau. Net zoals op de politie bijvoorbeeld. Onzin, zeggen die dan weer. Het rapport gaat volgens hen te kort door de bocht. Is fnuikend en dus eigenlijk broddelwerk. <lacht> en dat was hem voor vandaag weer. Eh, Jee, morgen fnuikend. weer. Eh, yes, snuikend staat weer in. Goedemorgen. <lacht> eh. uh, als het allemaal goed gaat nou, met dat je dat nek natuurlijk. Bekaal, ja. oh, is je. Leuk. Dank je. Vandaag uh, euh, nog meer in het nieuws. Een Engels onderzoek onder andere, uh, een beetje raar onderzoek. Eén op de vier mannen trekt niet elke dag een schone onderbroek aan. Ja, dat schijnt zo. Nou, maar hoe zat het ook alweer met dat ondergoed? Wie heeft dat ooit verzonnen? Iedere avond duiken we in bnn Today de geschiedenisboeken in. En vandaag duiken we dus in de onderbroekenwereld. Helen Ipema, die weet er alles van, die weet alles van ondergoed. Die werkt bij het Body Fashion Center in Amersfoort. Helen, goedenavond. Goedenavond. Ja, Adam en Eva, natuurlijk, als eerste met die blaadjes en zo. Maar um, welk volk had nou echt een als eerste de onderbroek aan? Ja, daar zijn we wel even voor uh, heel ver weg uh, moeten duiken. Want dat was uh, zo'n beetje 3000 jaar voor Christus. En de eerste mannen die, uh, zoals we dat noemden, ondergoed droegen, waren de Irakezen. Ja. Lingerie werd eigenlijk alleen om praktische redenen of ter bescherming of ter ondersteuning gedragen. En anders droeg men geen ondergoed. Maar als het om ondergoed ging, dan was het een lap die tussen de benen ging en dan om de taille werd gewikkeld. Nou ah ja, dus dat waren de Irekezen, dat was een paar duizend jaar voor Christus. Ja, klopt. Ja. En toen uh, later kwamen natuurlijk de, de, de, de corsetten voor de dames. En, en bleef het bij die mannen dan nog steeds bij die doekjes? Ja, zover wij uh, terug kunnen zoeken, bleef dat. We, die bleven nog wel heel even achter. Al kwamen toen wel uh, langzaam op uh, ook uh, de kleine mini-slipjes uh, voor de mannen. Dus dat uh, was wel een grote verandering. Van, dat... de lange, van de lange lap uh, naar de mini-slipjes. Ja, maar uh -huh. daar dat ging ook wel weer een paar duizend jaar overheen, of niet? Nou, voor zover wij kunnen weten is dat ongeveer uh, 2000 jaar voor Christus. Uh. Ah. Toen kreeg je de mini-slipjes. Ja. Mini hoe, ja. hoe zag dat eruit dan? Ja, dat waren echt uh, de hooggetailleerde uh, slippen uh, die daar uh, om de hoek kwam kijken. Waar uh, eigenlijk uh, heel weinig in uh, verborgen bleef. Ja, ja. Beetje speedo-achtig, zeg maar. Het speedo, ja, ja, ja. ja. Dat begon wel toen al uh, vorm, uh, vorm te nemen. Ja. Ja. Ja, okay. <lacht> en en vanaf, vanaf wanneer gingen mannen dan van die, ja, vooral van die boxers dragen die we nu kennen? Nou, de mannen die zijn eigenlijk uh, in de jaren 50 uh, langzamerhand een ommersvrij gaan maken naar uh, de boxers, uh, eerst uh, de wat wijere boxers, uh, dat voelt waarschijnlijk net zoals die lap tussen je benen van laat maar waaien de bol. <lacht> en uh, vervolgens uh, denken ja. wij dat uh, zo in uh, begin 80 jaar uh, dat uh, de ommers naar de boxers zoals we die nu uh, min of meer kennen. En uh, dat was dan nog in het zwart, in het wit en in in het donkerblauw. En gelukkig, uh, sinds de negentiger jaren, weten de mannen ook wel wat, uh, wat leuke printjes daarbij te zoeken. Ja, gelukkig. En gelukkig zijn ja. die, die hele, die hele wijde dingen ook uit. Want dat kan echt niet, vind ik hoor. Nee, dat vind ik nee, ook. Zit er dat kan uit. echt niet. Ja. Hey, en dit was natuurlijk een Engels onderzoek: dat ze één op de vier mannen niet elke dag een schone onderbroek aantrekt. Hoe zit het ja. bij de Nederlandse mannen? Nou, gelukkig mogen wij wat trotser zijn op onze mannen. Want ja. uh, dat gebeurt ons niet hoor. Nee, onze mannen zijn toch wel wat hygiënischer en, uh, en begrijpen in inmiddels ook wel dat een onderbroek wel meer is als een onderbroek en maakt gewoon deel uit van het uh, van het modebeeld. En, uh... Nou volgens mij kopen nog steeds de meeste vrouwen voor een man een onderbroek toch? Helaas is dat inderdaad wel zo <laughs> en dan hebben we ook een beetje een communicatiestoornis binnen dat huwelijk want uh, die gaat nog steeds voor een witte met een gulp. Maar de mannen die inmiddels wel wat geëmancipeerd zijn die gaan lekker naar de winkel en kopen daar uh, een paar stoere pintjes bij of leuke kleuren. Ja dus uh, die uh, uh, die draagt uh, met name liever een bokser zonder hulp. <laughs> maar uh, schoon zijn ze in ieder geval wel. <laughs> zijn we toch in een paar minuten even door de hele onderbroekgeschiedenis... van 3000 <laughs> jaar oud geruisd. Goed, uh, Ellen Liepema, dank je wel. <laughs> uh, graag gedaan. 1, Today. meteen is Nicolette Kluiver van Drie op reis hier in de wekelijkse reisrubriek. En er is veel opheffen over de uitspraak van de rechter... om de website thepiratebay.org te verbieden. Zometeen hoor je waarom dat zo'n vreemde uitspraak is... En uh, wil je meekijken hier in de studio? Dat is leuk. Dan kan surfen even naar radio1.nl en klik dan op de webcam. Maar eerst just jack. Stars in their eyes.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 Why'd you wanna go and put stars in their eyes? Why'd you wanna go and put stars in their eyes? So why'd you wanna go and put stars in their eyes? Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Stars in their eyes. dat we gaan reizen bij BNN Today. En vandaag met Nicolette Kluiver van Drie op Reis. Nicolette, goedenavond. Goedenavond. De vakantiebeurs is begonnen en Drie op Reis heeft daar een eigen stand. Ja. En dat is leuk, want dat betekent dat jij ook daar te bewonderen bent. Wanneer... Zeker. Wanneer ik, ben je daar? Ik ben er donderdag en vrijdag van 2 tot 3. Maar al mijn andere collega's zullen er ook zijn... de mensen die het programma ook maken. We staan in hal 2 met uh, de Drie op Reis stand. We hebben de Jeep van Floortje, waar ze uh, door Peking mee reed. En uh, nou ja, volgens mij moet je gewoon heel eventjes langzaam hallo zeggen. Al is het alleen maar om mij een uh, hart onder de riem te steken... want ik sta daar uh, dvd's te signeren. Dat vind je niet leuk? Nou ja, nee, niets bepaald. Ja, Ik vind het wel, ik vind het wel aardig, maar ik, ik vertel liever leuk over reizen... dan dat ik uh, een handtekening of een dvd's heb. Maar dat is mijn ja. taak, dus dat, dat zou ik zeker doen. Nicolette, één van de trends, daar hebben we het hier in BNN Today... ook wel eerder over gehad, is logischerwijs, denk ik vanwege de recessie... dat het allemaal wat goedkoper moet ja. als je gaat reizen. Dat, zou, dat zie je ook op de vakantiebeurs. Uh, jij hebt een super mooi voorbeeld. Jij komt net terug van de Canarische eilanden. Zeker. Ik ben net terug van Forteventura en Lanzarote, Waarvan ik dacht: oh ja, daar gaat iedereen heen. Je denkt meteen aan massatoerisme, dronken Engelsen, broodje van kootje. Tenminste, dat kwam het eerst bij mij op. Maar ik heb ja. zulke. Ja, bij jou ook. Ja. Ja. Ik heb zulke mooie reizen gemaakt. Eerst eerste op Forteventura, waar echt een hele grote surfcultuur is. Dus je moet naar het noorden van het eiland. Op het zuiden zit natuurlijk wel alles wat ik net opnoemde. Kan ook leuk zijn als je daarvan houdt. Maar ik raad je aan om naar het noorden te gaan. En daar is, nou ja, dat, de leepak druipt ervan af. Iedereen is helemaal bezig met watersporten. En s'avonds lekker drankjes en barbecuen. Dat is echt. Daar moet je heen. En Landse Rood, nou, dat is gewoon alsof je op de maan loopt. Zo'n prachtig maanlandschap. Maar het is toch, dat is toch zwart en vulkanisch? Ja, lijkt, lijkt me al vreselijk als je denkt, ik ga lekker op vakantie naar een zwart eiland. Ja, ja. Ja, nou ja, alle eilanden, alle zeven hebben vulkanische oorsprong. En daardoor zijn ze ook heel erg rotsachtig, een beetje zwartig. Maar ja, de kick dat je op een pikzwart strand loopt... met een een of ander fluoriserend groen meer. En je kijkt omhoog en het lijkt een soort Jurassic Park... aan de rotsen en vulkanische nou, uitspraaties. Ja, ik vond het echt geweldig. Ik had het nooit gedacht. En je vliegt er voor 50 euro naartoe. Nou ja, wat doen we hier nog? Voor, voor 50 euro? Ja, ja, als je het beetje betijds boekt met uh, uh, nou ja, vliegtuigmaatschappij, <lacht> die daar onbekend staan, ja. Ja, dan vlieg je er heel goedkoop naartoe. Maar, um, ik, ben, ik ben een tijdje geleden naar Kankanaria geweest. typisch zo, ik, ik wilde weg en het moest even snel. Ja. En, uh, en nou ja, toen kwam kom je eraan. En toen reek ik met een vriendinnetje dacht ik... oh my god, hier willen we niet, dit, dit willen we echt niet. Godzijdank hadden we via internet iets in een berg gevonden... waar het supermooi was. Um, is dat op al die eilanden zo dat als je wil... kan je echt wel dat massatoerisme ontsnappen? Ja, en dan moet je wel heel erg je best voor doen. Daar heb je echt gelijk in. Want je komt in eerste instantie meteen aan op plekken... waarvan je denkt, ja, hier zijn heel veel andere mensen... En... Ja, niet per se waar ik op mijn vakantie wil vieren. Maar als je eventjes je best doet, kun je het echt omzeilen. Wat is de, de tip? Wat is uh, nou ja, een van de, van de geweldige dingen die jij hebt meegemaakt nu? Ja, die relaxte sfeer. En kitesurfen, uh, suppen, weet je dat stand-up paddling. Dat zijn helemaal nieuwe trends. Dus dan sta je op zo'n heel groot bord met zo'n paddel. En dan doe je aan een soort cardio training. Dat wordt daar heel veel gedaan. En, en je wind... staat op een bord en dan... Suppen? Ja, wat oh, oh, leuk hoor. Echt niet? Nee. Ook doet, ik doe niet anders. Je hebt een heel groot bord en uh, bijna een surfplank, maar dan groter dan een surfplank. Ja. Met een peddel. en daar sta je op en dan peddel je. Dus het is een soort varende surfplank-annex-boot. En waarom heet het suppen? Stand-up paddling. Ah, ja, het ja. ja. is trend. Ja. Even aan mij voorbij gegaan. Okay, dus wat jou betreft, nou ja, wil je goedkoop op reis, dan is dit de tip. Je bent, ik ben net terug. Is het daar nu ook nog een beetje lekker? Nou, wij zaten echt gisteren nog in het zonnetje op het terras. 22 graden en, en geen wolkje aan de lucht. Dus ja, heerlijk. Je bent ook bruin trouwens. Ik ben heel bruin. geen make-up, toch? Nee. Dus nee, dit kan, kan nee. ik niet afkrabben. Nee. Nee, nee, dit ja. ben ik, ja. <laughs> Nicolette Kluiver, dankjewel. Dankjewel. PNN Today. Willemijn Veenhoven. Ja, je hebt het uh, <coughs> misschien wel gehoord in de Syrische plaats. Homs is vanmiddag een Franse journalist gedood en een Nederlandse journalist licht gewond geraakt. Um, Remco, Andersen is onze man in het Midden-Oosten. Remco, Hi. hi, goeie hi. Ja, jij belde net eigenlijk naar onze redactie. Jij komt ook net uit Syrië terug en je belde eigenlijk om even nou ja, om te zeggen dat alles goed met je is. Daar ben ik heel blij mee. Toch? Ja, alles is goed met wel. je. Ja, ja, want jij kende, uh, jij kende ze niet, hè? Die, uh, die Fransman die is omgekomen en die, in die Nederlander, die is gewond geraakt. Nee, nee ik ken ze niet. Nee, gelukkig, nou ja, niet gelukkig niet, maar je was gelukkig niet bij dat groepje wat, uh, wat er met hun is overkomen. Maar vertel nee. even, want jij probeerde ook die stad in te komen. Um, nee. hoe, hoe ging dat dan? Nou, op een hele andere manier. Uh, de groep mensen die aangevallen is, die was in Holmes met uh, toestemming van de overheid. En um, die waren in een, een, een pro-Assad buurt, waar uh, op dat moment, zoals ik begrepen heb, een demonstratie om Assad te steunen werd georganiseerd. Ja. En wat wij proberen, de fotografen van en ik, is om um, het zuidwesten van de stad binnen te komen, de wijk waar Amro. Dat is het centrum van verzet. Uh, niet heel hoogstens opstandig, er zijn delen van de stad die loyal zijn te zien, er zijn delen die in opstand komen voortdurend. Ja. En het deel van de stad dat het in opstand komt, dat is hermetisch afgesloten van de buitenwereld. En dan kom je eigenlijk bijna niet in. En dat, uh, ja, dat hebben wij geprobeerd. En, en hoe gaat dat dan? Want hoe, hoe probeer je dat dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, nou, dan moet je eerst het land zien binnen te komen. En dat betekent dat je jezelf grens over wilt laten smokkelen vanuit Libanon. Dat hebben we uh, afgelopen zaterdag gedaan. En dan zie je dus hier alle achteraf weggetjes uh, op de molten zijn we met twee. Zijn we door uh, olijfboomgaarden en waslijn uh, Gent overgesmokkeld? Ja. En um, daar zijn we ontvangen door het vrij Syrische leger, de rebellen, die uh, steeds georganiseerd te werk gaan uh, tegen het gezien van de stad. En we wordt uiteindelijk um, uh, uh, ook een heel geheimzinnig in de grote omwegen naar een zevenhuis gebracht aan de rand van de stad. Mm -hmm. En daar hebben we een aantal dagen gewacht tot ze vrij open zouden zou worden we naar binnen zouden kunnen. En dat is, uh, dat is niet gebeurd. En wat, en, wat um, moet ik me voorstellen bij zo'n safe house? Nou ja, wat, uh, wat maar ja dat is heel stom. Ik kan ik niet altijd veel over zeggen, want die mensen dan natuurlijk groot gevaar als, uh, als dat ontdekt wordt, maar het zijn dus gewoon burgers die, uh, die het, uh, het vrije Syrische leger steunen, de bezetbeweging, ja. en um, uh, ja, zij zien in dat ze er baat bij hebben als buitenlandse journalisten zien wat er gebeurt en wat de overheid voor uh, de rest van de wereld probeert ja. te volgen te houden. Dus je hebt daar twee, twee dagen in zo'n om... safe house gezeten, maar het, het was gewoon niet veilig ja. genoeg om echt homs in te trekken? Nee, want wat ik zoals mij uitgelegd is bij een van de jongens die ons uh, naar binnen moest brengen, is dat er uh, letterlijk iedere 30 meter een checkpoint van het leger stond om die hele wijk heen. En dat er één gaatje was waar we tussendoor zouden kunnen glippen. en dat dat uh, op de dag er we aanzamer gesloten is, omdat ze simpelweg geen andere checkpoints tussen twee andere checkpoints hebben ingezet. En, ja, en mm. ja, dan ging het gewoon niet meer. We hebben gewacht dat we een mogelijkheid zou voordoen. En dat, is, dat is niet gebeurd helaas. Dus we mm. zijn... Uh, niet helemaal ongelichte zaken, want ik heb vijf dagen uh, heel erg interessant het uh, vrij psychisch leven kunnen doorbrengen, maar we zijn stad niet ingekomen, nee, helaas. Nee, dat, nou ja, dat helaas. Misschien dan aan de andere kant denk ik, uh, thank god, nu heb ik je gewoon aan de telefoon. Ook wel fijn. Hè? Ik bedoel, het had ook anders kunnen aflopen. Hey, wat je zegt, je hebt daar natuurlijk wel vijf dagen uh, tussen die mensen gebivorkeerd. Wat, wat is je opgevallen daar? Ja, ik heb nu maar een klein deel van het land gezien. Uh, ik heb in grensregio gezeten tussen de Libanese grens en Holmes. Dat is, Holmes is maar een kilometer of dertig van de Libanese grens af. En um, ja, dat, dat, dat, dat, dat is eigenlijk de eerste keer volgens mij dat uh, een, een Nederlandse journalist uh, in Syrië in het Vrijziek uitgehangen heeft. En dat was heus interessant. Want wat mij ontzettend opviel, is dat uh, die gasten behoorlijk georganiseerd zijn. Het zijn allemaal overgeloofde militairen. Ze laten geen burgers toe in een, uh, een organisatie. Is mm -hmm. dus het wel zo dat uh, volgens mij iedereen die een wapen heeft in Syrië en tegen de is is, tegenwoordig vrijheid Syrië het leven noemt. Maar de eenheid waarbij we waren, zo'n 300 mensen. Uh, die waren echt behoorlijk georganiseerd. Uh, er zaten ook een aantal hoge rangen tussen. Chavertijns, luitenant. Ja. En uh, ja, het is, gewoon, het is gewoon echt een, een militie. een, een leger zeg maar. Die uh, allemaal de eigen taken hebben. Die redelijk voorzien zijn van wapens. En die uh, orders volgen van uh, de leiding van het vrije schierige in Turkije zit. En hun vanafste taken is om demonstranten te beschermen. Tegen het geweld van de overheid. Dus zij zeggen, we doen geen aanvallen. Dat is niet helemaal waar. Dat hebben ze wel gedaan. Maar we doen het verdedigen. En dat verdedigen interpreteren ze vrij ruim. Uh, als er de demonstraties aankomen op vrijdag, ja. die in alle plaatsen van Syrië plaatsvinden. En ook door de troepen van de overheid gesignaleerd op weg naar de stad, waarin die demonstraties plaatsvinden, dan valt de vrije Syrië ze aan. En uh, ze zijn uh, in dat plaatsje waar ik was, zijn ze behoorlijk effectief. Ze kunnen wel heel, heel, heel voorzichtig, maar ze kunnen vrij machtig bewegen. En ze kunnen, uh, dat zien ook enorm op, ze kunnen rekenen op enorm veel steun vanuit de bevolking. Die je ziet van eten en, en drinken en sigaretten en veilige plekken en... Uh, ja, het was zwaar dat het wel behoorlijk prominent aanwezig daar. Ja, nou, dat is Het beeld dat wij hebben is af en toe dat het, dat het een beetje klaar is met de oppositie daar. Maar dat is dus uh, volstrekt niet het geval. Is, uh... nee, nee, absoluut niet. Nee. En wat nee. ik ook hoor van de jongens van het, van het Vrijfeestje, uh, en dat er dat, dat ook opvallen alle andere bronnen, dat die iedere dag meer soldaten overstappen en uh, defecteren. En ze aanslagen naar het leger. Ze groeien alleen maar. Maar ze hebben wel veel steun nodig. Ze hebben wel wapens en geld nodig. En ze halen het natuurlijk niet bij de 100.000 roepen, die dat nog steeds op nee. beschikking heeft. Even tot slot, Remco. Je bent nu Homs niet ingekomen. Ga je het wel nog proberen? Uh, ja, nou het is niet, het is niet zo makkelijk als een busreisboek. Hè. We hebben heel lang nee. verwacht dat we dit komen doen. Maar uh, ja, ja, natuurlijk ga ik het proberen. Ik bedoel, dit is uh, bij mij is het, het grootste verhaal in de hele regio op dit moment. Ja. En uh, de overheid doet ze uit uiterste best om te zorgen dat niemand te zien krijgt wat ze daar uitspoken. En volgens mij is het onze taak om, uh, om te zorgen dat we dat wel zien. Doe een beetje voorzichtig. Wat zal ik doen. Goed, Remco Andersen, dankjewel. Succes. BNM Today. Veenhoven. Zometeen is uh, Jitse Groen hier. Dat is de oprichter van thuisbezorgd.nl. Dat is uh, een, de grootste site wereldwijd... Uh, als het gaat om het uh, bestellen van uh, online maaltijden. Zoals Luc al eerder zei, uh, ja, daar dank ik mijn leven aan af en toe. En uh, ik wil natuurlijk wel even kijken nu zometeen hoe dat dan... Uh, ik weet wel hoe het eruit ziet, maar het is wel leuk om even met Jitse... zometeen naar die website te kijken. Maar daardoor, ik bestel alvast nu even Spare Ribs via die site. Want, uh, dan komt misschien die bezorgers er ook even hier. Dan kunnen we die eens even keuren. Want Jitsi heeft daar natuurlijk wel uh, als directeur-eigenaar wel zo bepaald um, zijn mening over, over die bezorgers. En daarnaast heb ik ook nog een Trinksberg. Dus dat gaan we even doen. En dan is hij zo meteen hier. Exit Holland. Ja, gaan wij naar. Moet ik natuurlijk wel het juiste blaadje voor mijn huis hebben? Nee, ja, ja, waar blijft het? Waar blijft het? Ja, in Exit-Holland gaan we iedere dag natuurlijk op zoek naar bijzondere verhalen. En ik zocht mijn blaadje over de Amish. En daar hebben we het over. Jasper Riesje, die is in Amerika. En uh, die bracht onlangs een bezoekje aan die Amish in Pennsylvania. Jasper, goedenavond. Goedenavond. Nou weten we wel een beetje wie dat ook weer zijn, maar de Amish. maar de, de, die, die leven nogal uh, in, in, in vroeger, zal maar zeggen. Maar leg nog even uit wat ze precies zijn en doen. Nee, dat is natuurlijk het mooie ervan. We hebben ze allemaal uh, gezien of van, of er over gehoord. Um, eigenlijk kom je er nooit. tenzij je een toeristentripje maakt naar Amish. Country. Maar ik kwam er toevallig uh, terecht met een paar vrienden. Um, en ja, de Amish het is een gemeenschap van zo'n 250.000 uh, mensen nu. Ja. Ze wonen op het platteland, want voornamelijk Pennsylvania, uh, Indiana en Ohio. Uh, het zijn immigranten uit de 18e eeuw Europa zijn ze naar Amerika verhuisd, geëmigreerd met z'n allen. Um, en leven eigenlijk nog naar de regels en wetten van toen, ja. hoe zij dat toen zagen. Uh, je maakt echt een stap terug in de tijd. Ja, en ze, nee, we kennen allemaal het verhaal wel. Ze mogen geen gemotoriseerde dingen gebruiken. Um, hoewel dat is niet helemaal waar. Want ik ben, ben ze wel eens in de trein tegengekomen in Amerika. Dat mag wel, want dat bestond al in hun tijd. Maar auto's, uh, vliegtuigen, dat mag niet. Um, maar de, wat ik me afvraag, want jij, jij bent daar een kijkje gaan nemen. Maar zie jij jou dan weer niet heel raar aan? Kan je daar gewoon een beetje Amisje kijken? Nou, er zijn... Ze leven voor een groot deel van na het landbouw, van toerisme. Dus er zijn heel veel dorpjes die zijn er heel erg op gericht. Mm -hmm. um, ik reed toevallig door die buurt en zag op een, uh, op een ouderwetse landkaart. Daar is het leuker dan een iPhone, want dan zie je nog het wat. Uh, <laughs> ja. Een paar dorpjes met hele gekke namen Bird in Hand, Paradise, klonk ik ook aantrekkelijk. Een uh, intercourse. Toen ik, wat is dit voor gebied? En dat bleek Amis country te zijn. Maar als je dan daar verder in rijdt, voorbij de toeristen dorpjes, dan kom je in het echte Amish country. Ja. En dan word je inderdaad uh, gek aangekeken. Ja, en, en de, hoe leven die mensen daar? Hoe ziet dat eruit als je daar rondloopt? Nee, het is, is haast alsof je een soort filmset op rijd. Het is een, een heel groen filmt, filmisch, uh, gewoon het landschap. En dan, uh, wij reden daar in onze auto en uit het niet kwam toen de eerste paard en wagen, want we rijden daar nog in paard en wagen. Ja. Heel zwart. Zwart, twee zwarte paarden rond met autokleppen uh, En een familie weer in met klederdrag. Ja. Um, uh, en ze en kijken ons een beetje geschrikt aan. En ik weet nog achterop uh, uh, de paard en de zat een kleine baby met een wit kapje op. En die kijkt ons heel doordringend aan. Uh, het wordt er al bij jongens op aanvulling ingeprent: van alles van buitenaf is eng. Ze ja. mogen geen internet, geen televisie, um, geen, geen uh, auto's. Uh, dus eigenlijk alles wat met de moderne tijd te maken. Heeft dus maar, maar kon je wel een beetje gewoon een gezellig praatje maken met die Amish, of is dat ook niet de bedoeling? Uh, met sommigen wel, want uiteindelijk kunnen ze ook gewoon wat verkopen. We dus hebben uh, op een gegeven moment in de voortuin uh, gebraden kipjes te eten. Hmm. Uh, maar als je een beetje netjes de afstand houdt, je kip koopt en dan opeet, uh, dan word je gedoogd. <laughs> dan word je gedoogd. Goed. Ja, het is toch een beetje aapjes kijken, maar dat is ook wel weer heel erg interessant lijkt. Maar Jasper Richen ja, was precies. dus uh, even in Pennsylvania Amish Country. Dankjewel.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 En de Sovjet-spion Gavork Vartanian is overleden. Hij vereidelde tijdens de Tweede Wereldoorlog een aanslag van de nazi's op de geallieerde leiders Stalin, Roosevelt en Churchill. De Russische president Medvedev heeft Vartanian een echte patriot genoemd. Gevork Vartanian is 87 jaar geworden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, PNN Today. Willemijn Veenhoven. Ja, ook de hele dag in het nieuws vandaag. Dat bericht dat internetproviders Access for All en Ziggo... die moeten de downloadsite The de Pirate Bay binnen 10 dagen blokkeren. Dat betekent dus dat als je klant bent van Access for All of Ziggo... dat je straks bijvoorbeeld geen films, geen muziek, geen series meer kan downloaden via de Pirate Bay dan. Nou, dat bepaalde de rechter vandaag. Een piraterij stichting Brein, die spande deze rechtszaak aan... omdat ze eigenlijk vindt dat providers verantwoordelijk zijn voor het beschermen van auteursrechten. Nou ja, dat gebeurde dus niet. Dus Vandaar uh, het verbod op de Pirate Bay. Uh, onze onze internet-expert Krijn Schuurman is hier. Krijn, goedenavond. goedenavond. Um, dit is wel echt een hele opmerkelijke uitspraak. Hè? Ja, dit, uh, dit is eigenlijk ook voor het eerst dat zo'n grote belangrijke site wordt afgesloten uh, in Nederland... En uh, je merkt ook wel in de reacties, uh, meer of minder deskundig. Maar in ieder geval, dat mensen zeggen, Is dit niet een beetje China-achtig? Daar worden ook dingen afgesloten. En uh, wie bepaalt dat? Dan kan dat zomaar. Dus er is, Het is gewoon censuur, toch? Ja. Ik bedoel, je, je kan straks, als ik bij Access for All ben, uh, ik kan niet meer op Pirate Bay. Ja, er zijn toch wel veel mensen echt wel verbaasd, ook wel geschrokken. Uh, nou ja, dat dit, dat dit kan. Ook omdat we hebben net uh, een discussie gehad een paar maanden geleden over netneutraliteit. Wat er over, juist over ging dat providers niet moeten bepalen wat wij en wel niet doen op ons mobieltje of thuis of op de pc dat mm. doet er niet zo toe en dat is nu dus wel zo ja en dan is natuurlijk ook de vraag wat heeft het voor zin Zeg dat hoor je ook iedereen zeggen je kan aan al die films en games en series kan je ook op een andere manier komen natuurlijk ja, ja precies want het heeft natuurlijk een praktische en een principiële kant uh, maar de praktische kant is natuurlijk dat je, je moet afvragen... heeft zo'n maatregel überhaupt zin? Uh, en dan en merk, er zijn natuurlijk allerlei alternatieven. Natuurlijk is het zo dat bij de Pirate Bay is het allemaal mooi gesorteerd is... en je kan, sorteren, of je kan zoeken op series enzovoort. Maar die bestanden die je downloadt, die komen van andere pc's. Niet van die site, dus niet van Napster zoals dat vroeger ging. Zij zijn er eigenlijk alleen maar doorgeefluik. Ja, dus het is ook een beetje een soort startpagina waar het mooi gesorteerd is. Ja. Maar als je bijvoorbeeld uh, Google gebruikt... Wel bekend. <laughs> uh, nou, Wat mensen misschien ja. niet weten, dat je in Google... kan je ook zeggen dat je een bepaald bestandstype zoekt. Dus dan doe je file type dubbele punt. Dan kan bijvoorbeeld doc doen. Dan krijg je alleen Word document of pdf. Maar dan kan je ook zeggen file type dubbele punt torrent... En als je dan Nova Assembly intypt of een andere film... krijg je ja. gewoon al die torenbestandjes uh, allemaal bij rijen, klikt een aan... en dan gebeurt hetzelfde als dat je op dat bestandje had geklikt op de Pirate Bay. Dus je zou kunnen zeggen, ja, dan moet je ook uh, Google verbieden. Of welke ja. zoeksite dan nou ja, ook. goed, En dan kom je wat meer op het juridische. Je kan natuurlijk wel argumenteren dat de Pirate Bay echt bedoeld is om dit te doen. En Google zegt, uh, wij zijn bedoeld om dingen te vinden... en dat dat ook dingen zijn die illegaal zijn. Dat is dan zo. Want je kan niet beweren dat Google alleen maar bestaat om illegale bestanden te vinden. En dat zou je wel kunnen... We argumenteren bij de ja. Pirate Bay. Hoewel dat overigens ook niet zo is, want ik kan ook mijn. Uh, creatie of een wintersportfilmpje of wat dan ook erop zetten, zodat iedereen hem eraf kan halen en uh, of een liedje van mijn beentje. Bedoel, dat kan natuurlijk ook. Hoe, hoe groot is dat? Ik bedoel, jij zit daar midden in, in die internetwereld. Hoe, hoe groot wordt dit opgevat? Hoe wordt dit opgevat? Ja, dat is eigenlijk vanaf de print. Kijk, dat je kan zeggen, je kan het allemaal omzeilen. Dat, dat is prima, dat is het praktische deel. Maar principieel gezien wordt het heel hoog opgevat. En in die zin verbaasd het ook helemaal niet. dat Exfol heeft zich eigenlijk ook min of meer zelf die, die, die, die wilde Ziggo steunen in de zaak. Dat is eerst ook gelukt en nu niet. En dat is ook typisch zo'n provider die al jarenlang. Uh, hier heel scherp op reageert. Ook weigert om abonneegegevens te geven. Want dat was de eerste de bedoeling, hè? uitvinden wie er nou zoveel downloaden. Nou, dat mocht niet. Dus mm -hmm. nu wordt het maar helemaal afgesloten. Um, maar principieel is het wel behoorlijk ernstig, want... Uh, natuurlijk kan je argumenteren dat hier uh, allerlei dingen te vinden zijn die, uh, die je niet mag downloaden. Dat als juridisch gezien: je mag het wel downloaden, maar als je download, upload je automatisch ook. Want dan stelt het beschikbaar en daarom is het juridisch niet, uh, niet uh, oké. Okay. Ja. Maar als je nou bijvoorbeeld gestolen fietsen op marktplaats gaat aanbieden, om maar even een makkelijk voorbeeld te nemen, uh, wat vast ook wel gebeurt: er zal dus vast een percentage op marktplaats van de, van de verhandelde waar uh, niet goed zijn. Daarmee kan je natuurlijk nog niet zeggen van nou ja, als we dat niet op kunnen lossen, dan. Sluit het maar helemaal af. En ik snap dat die verhouding wel heel anders is dan bij Pirate Bay. Maar principieel is het wel hetzelfde. En daarmee toch wel, ja, ik vind het wel schokkend. En waarom, dat uh, is ook de vraag, waarom alleen Ziggo en alleen maar Access for All? Ja, dit, zij, kijk, het gaat natuurlijk nu verder. Maar zij zijn de eerste, die, die zijn aangeklaagd. Ziggo is overigens wel een hele grote. Waarmee je ook overigens zag dat de, uh, de rechter helemaal de fouten is gegaan. Ze hebben namelijk van een aantal films gekeken welke IP-adressen die film downloaden. Dat was eigenlijk het onderzoek. Uh, nou, er komen allemaal Nederlandse IP-adressen uit. En 30 van die IP-adres was afkomstig van Ziggo. Maar wat staat er nu in het fonds? Dat 30% van de Ziggo-abonnees download, uh, illegaal downloaden. Dat is natuurlijk heel iets anders. Dat, dat kan ik mijn dochter van zeven nog uitleggen, volgens mij dat dat iets anders is. Maar dat het is, is wel anders. een hele grote ja. provider. En Brein zegt nu, met deze uitspraak in de hand, kunnen we de andere providers ook hoeven eigenlijk alleen maar te vragen om te stoppen. Want dan zullen ze dat wel doen. Maar dat is natuurlijk nog maar de vraag. Die kunnen nog best, misschien zegt UPC wel, nee, we gaan ze eerst maar eens eventjes naar de rechtszaal halen en zullen we nog wel zien. Misschien is er een andere rechter die er anders overdenkt. En Accessful is vanavond ook een op beroep gegaan, dus dit is nog niet, uh, nog niet voorbij, natuurlijk. Dus we zijn nog in China. Nee, het is overigens wel zo. Uh, het heet: uh, uit, uh, de uitspraak vonnels is uitvoerbaar bij voorraad. Die term ken ik niet, maar dat betekent dat ze sowieso nu moeten luisteren naar het vonnis. ook al ga je in hoger beroep. Dus in die zin is er echt wat aan de hand. Over tien dagen moet dit... Uh... Dan heb je gewoon dikke vette pech als je bij Ziggo of Access for doet. Ja, nou ja, dan en, uh, moet je dus een van die nou. alternatieven gaan doen... als, nou ja, als je dat graag wil doen. Ja, dan moet je even Luc terugluisteren zo zometeen. Nou, als deze uitzending is afgelopen, staat het op radio1.nl. En dan hoor je Luc zeggen waar je dat allemaal kan doen. Oh. Rond de tien over negen. Dus. Oh, dat is uh... slecht op. <laughs> nee, dat kan gewoon joh. Persvrijheid <laughs> heet dat. Oké. Okay. Schuurman, dank wel. Joe. Happy People, REM. Ja, dus letterlijk een boekje open gedaan over de Amerikaanse president Barack Obama en zijn vrouw Michelle. U zal het inmiddels waarschijnlijk gehoord hebben. New York Times verslaggever Jody Kantor die schreef het boek Het openbare huwelijk van de Obamas. Michiel Vos is onze man in Amerika. Michiel, goedenavond. Goedenavond. Ja, is toch wel het nieuws van de dag daar ook, hè? Net ja, zo. en begrijp ik nou aan jouw aankondiging dat het ook al is vertaald in het Nederlands of niet? Valt dat nog wel mee? Nou, gisteren zat Twan Huijs wel erover bij de Wilderij door, maar volgens mij is het, dat weet ik even niet zeker. Maar dat denk ik niet. Maar het is hier wel ook al flink in het nieuws, dat wel in ieder geval. Ja, ook hier inderdaad, ja. om op je vraag terug te komen, het is ook hier in het nieuws. Omdat het eigenlijk voor het eerst is dat, zeg maar, de sociale kant van het Witte Huis, het huwelijk tussen die twee. En wie is nou de baas? En wie is eigenlijk Michelle Obama? Wat voor een factor speelt zij achter de schermen, misschien wel voor de schermen, in het Witte Huis? En zijn... You uh, pittige affaires te, te melden. Weet je wel, zijn er ruzies geweest... tussen de staf en de first lady? Ja, natuurlijk. Ja, en dat uiteraard. wordt hier allemaal uit de toeken gedaan. <laughs> ja, en Michelle heeft... Uh, Michelle, ik mag Michelle zeggen. <laughs> Michelle Obama heeft natuurlijk al gezegd van... ja, uh, ik ben geen zwarte boze vrouw, hè, inmiddels, als reactie. Want ze, wordt, dat ze vindt dat ze zo ja. geportretteerd wordt. Nee inderdaad, nee, inderdaad. Zo is het natuurlijk vanaf het begin af aan, meestal door tegenstanders... maar ook door een, een deel van de bevolking in minderheid... een beetje neergezet als een black angry woman. En ze zegt, vanmorgen heeft ze in een CBS-interview... met uh, Beste vriendin van Oprah Winfrey, Gail King. En dus ook weer vriendin van Michelle Obama. Gezegd, luister, dat ben ik helemaal niet. Er uh, zit helemaal niks achter. Ik werk, of ik woon in een witte huis en mijn man is nou eenmaal de president, die heeft heel veel stafleden. Hij praat ook met mij, maar hij praat toch vooral met uh, de adviseurs om hem heen over allerlei onderwerpen. Ja, natuurlijk ja. spreek ik hem ook. Er is pillow talk, zoals we dat noemen. Maar goed, ja. dat wil niet zeggen dat ik zijn stafleden dwarsboom of nee. iets dergelijks. En ook een, een, een lekkere roddel is, of ja, roddel is dat ze gezegd heeft dat het leven in het witte huis een hel is. Ja, dat heeft, uh, dat heeft in een boek gestaan van Carla Bruni, uh, ik geloof vorig jaar al uh, eerder. En dat zou inderdaad, uh, dat zou zij hebben gezegd tegen Carla Bruni, ja, life in the White House is hell. Dat is later door het Witte Huis meteen de kop ingedrukt, tegengesproken later ook door het Elysee zelf... En, maar daarover kwam wel weer een ruzie of de reactie van het Witte Huis volgens Michelle Obama snel genoeg was. Om dat de kop in te drukken, dat, ge, dat gerucht. En dat is natuurlijk een gerucht wat een beetje haar neer wil zetten als een soort Marie Antoinette-achtige let them eat cake figuur. Van zelfs het Witte Huis is niet goed genoeg, weet je wel. Het kan allemaal niet op. En dat kleeft een klein beetje aan Michelle Obama, hoewel ze... Vind ik uh, haar zichzelf heel keurig buiten de politiek houdt. Ze houdt zich bezig met niet controversiële onderwerpen. als de zorg voor weduwen van gevallen uh, gestorven soldaten. en de obesity, hè, de, de dikke uh, tieners in Amerika. Ja, Dat Weinig de, controversiële de, onderwerpen. Natuurlijk, zeg maar. de deurgroententuintje, de toch? Dat, uh... Juist, en een ja. groente is daar inderdaad een symbool van. Ze is wat anders dan Laura Bush, die ooit zei... I read, I smoke and I admire. Mm. Um, dat, is wat, dat is een wat andere rol van uh, First Lady. Zo terughoudend is ze ook weer niet, nee. Michelle Obama. Ze is een wat grotere persoonlijkheid. Ik heb haar ook wel eens een paar keer ontmoet en dan valt dat wel op. Maar het is nou niet iemand, het is niet een tand denk ik... die dwars door iedereen heen uh, draagt En dit boek... Ja, god, dat hangt natuurlijk volgens het Witte Huis aan elkaar van twee of drie anekdotes. En daar is dan een boek uit gesponnen, weet je wel. Dat zijn dus twee anekdotes. Er zijn misschien een paar ruzies geweest in de afgelopen paar jaar. Dat is ook niet zo gek. Het is het Witte Huis, oh. natuurlijk. En daar wordt dan een boek uitgeschreven. En deze schrijfster, Jody Kenter van de New York Times... Ja, die baseert ook voor een deel haar schrijverij op een interview... dat ze had met de Obama's in 2009. Dat is heel lang geleden. Ja, onder andere staat er ook in dat uh, uh, Obama eigenlijk geen vrienden heeft. Hè? Dat hij best wel eenzaam. Is. Hij is een beetje een boner. Hij is een beetje een loner. En dat wisten we al wel een klein beetje. Uh, hij staat niet bekend als een man die een enorme sociale kring erop nahoudt. Hij ziet nog steeds dezelfde vrienden, het kennissenkringetje uit Chicago. Hij is niet iemand die uh, ook bijvoorbeeld, het, het wordt in dit boek gemeld dat het wat vreemd is dat hij bijvoorbeeld Bill en Hillary Clinton nooit privé in het Witte Huis heeft uitgenodigd voor een etentje. Dat zou je toch eigenlijk wel doen? Dat is de vorige democratische president. De vrouw is immers uh, de minister van Buitenlandse Zaken. Het ligt toch voor de hand dat je die mensen ook sociaal zeg maar, wat leert kennen. Dat is nooit gebeurd. En zij is meer outgoing dan hij. En de verdenking is altijd een klein beetje dat in de relatie... zij een beetje de broek aan heeft en zij de, zeg maar de ambassadeur is. of Zoals iemand het zei, zij is Bill Clinton en hij is Hillary. <lacht> Ja, dat ja, is ja. mooi. Ja. En, uh, en wordt Hillary nou wel of niet de running mate? Dat zei het van Huis uh, Daar is speculatie over dat inderdaad uh, Joe Biden zou moeten worden vervangen door uh, Hillary. Dat is ook weer geschreven in de New York Times door een Bill Keller, een van de editors. Hmm. Volgens mij gaat dat niet gebeuren. Maar goed, alles kan. Zeker als het heel moeilijk wordt voor Obama. Maar zo ziet het er voorlopig althans nog niet naar uit. Alhoewel de man Mid Romney natuurlijk nu Iowa en New Hampshire heeft gewonnen. Maar ja. goed, we zijn nog heel ver weg van 6 november. Goed, Miriel Vos, dank. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Ja, hij is aangeschoven. Jitse Groen, 30 jaar. Goedenavond. Goedenavond, 33 helaas. 33, zo. Je lijkt net 30. Dank je wel. Wat een compliment. <laughs> ja. Ja. Maar dat doet er verder niet zoveel toe, je leeftijd. Waar het om gaat is dat je directeur bent van thuisbezorgd.nl. Ja, en dan had je als student ooit één briljant idee? En Nou, directeur van een miljoenenbedrijf, daar gaan we het zo meteen ook nog even over hebben. Dat heb je okay. toch, uh, toch aardig gedaan? Um, wij hebben wat spermwips besteld op de website. En uh, als het goed is, komen die zo meteen? Hoop ik, ja. Zijn er onderweg. Um, uh, uh, uh, uh, kijk jij nou nog dagelijks ook, ook gewoon even naar de site... om te kijken hoe die eruit ziet? Ik uh, De site zelf? Nee. Ja? nee. Ik, ik kijk wel aan de achterkant. Dus hoeveel bestellingen er binnenkomen, dat doe ik dan, uh, dan wel. Ja. Hoeveel, uh, hoeveel per dag? Uh, God, in Nederland uh, boven de 10.000. Ik weet niet precies hoeveel. Zo ja, Ik dank mijn leven aan jou, kan ik wel zeggen. Oh ja, is het, ja. Is het zo erg met je? <laughs> nou, zo erg. Ach, ach. Nee, ik zou een stuk ongelukkiger zijn als, als jij niet bestond. Nou, als dan, ben, dan ben, ik bestond. ben ik bij te horen. Ja, Je hebt ook al heel veel geld erbij verdiend, kan ik je vertellen. Ja. Ach, okay. ja. Um, maar het, het loopt gewoon supergoed. Daar komt het op neer. Hè. Dat is, uh, nou, het loopt, van, loopt fantastisch. En uh, Eigenlijk ja, het klinkt het een beetje raar. Eigenlijk hebben we dat geld ook helemaal niet nodig. Uh, alleen... Mijn geld bedoel je? Nee, het geld van de investeren. <laughs> oh, ja. ja, als we jouw geld ervoor zouden moeten. Te gebruiken. Dan moeten we nog heel even sparen. Ja, want dat was natuurlijk het grote nieuws. Hè? Ja. Uh, er is een investeerder en, uh, en die investeert 13 miljoen euro in thuisbezorgd.nl Juist. Ja. Een hoop geld. Ja, een hoop geld. En dan zeg jij, dat hebben we eigenlijk helemaal niet nodig. Nou ja, voor wat we nu aan doen zijn we niet nodig. Dus voor, uh, laten we zeggen, Nederland, België, een beetje Oostenrijk, een beetje Duitsland, hebben we die nodig. Waar ga je het dan wel voor gebruiken? Nou, omdat we wat groter denken. Dat, uh, dat heet dan ambitie. Maar ja. we willen ook heel graag, uh, bijvoorbeeld de grootste uit van Duitsland worden. Uh, of van Oostenrijk. Uh, en daarvoor is gewoon heel erg veel geld nodig. Uh, want dat staat en valt gewoon met bekendmaken van het concept aan zoveel mogelijk mensen. Ja, misschien uh, uh, was het natuurlijk trouwens uh, groot nieuws vandaag. Of groot nieuws, uh, nieuws, voor jou groot nieuws, dat um, een grote concurrent van je, Just Eat, die heeft een, een slag geslagen, die heeft een grote overname gedaan. Die zijn nu in Frankrijk marktleider geworden van Ja, nou, dat moet ik even nuanceren. Ze hebben een minderheidsbelang genomen in een uh, Frans bedrijf. Oké, okay, maar goed, ze zijn uh, wel een grote speler op de Franse markt nu als het gaat om, uh, om thuisbezorgen en maaltijden. Ja. Ja. ja. Is dat dan een beetje, voel je dat er langzaam aan je stoelpoten gezaagd wordt? Uh, nee, we hebben veel concurrenten. We hebben bijvoorbeeld ook in Duitsland een uh, grote concurrent. Het hangt een beetje van het land af uh, waar we zitten. Uh, hier in Nederland zijn we redelijk monopolistisch. Hetzelfde geldt voor België. Uh, maar in landen als Duitsland hebben we bijvoorbeeld drie concurrenten. Dus dat is al wat zwaarder dan, uh, dan hoe het in Nederland is. Ja. En in Frankrijk hebben we er eigenlijk één. En dat is dus deze. Juist. Ja, precies. Ja. Ja. Um, de, de, ik wil het ook even met je hebben over hoe het is begonnen. En dan heb je dat verhaal waarschijnlijk al, al vaak genoeg verteld. Maar dat is wel. Een, ik kende dat nog niet. En wij op de redactie kenden het ook niet. Okay. En het is een mooi verhaal. Want ik zal eerst even schetsen. Dat is wel aardig. Even, even, even wat nummertjes. Uh, Thuisbezorgd.nl, nu uh, 100 man personeel. Een omzet van 72 miljoen in 2010. Vestigingen in vier landen tot, tot nu toe. Klopt allemaal? Ja, klopt. Ja. Ja, ja. Ja. En dan begonnen ooit. Toen je nog in Twente studeerde als student? Uh, op een zolderkamer, uh, ja. ja. ja met, uh, met 100 gulden. Met 100 gulden. Ja. Ja. En wat was het moment dat je dacht van... hé, hey, dit is een gat in de markt? Uh, nou, dat dacht ik eigenlijk meteen al. Maar dat was een beetje, een beetje, maar, een beetje te vroeg. <laughs> maar uiteindelijk, uh, nee, ik denk, ik denk dat ik toen drie, vier jaar bezig was. Dat ja. echt uh, dat ik echt dacht van, nou, dit zou nog wel eens wat kunnen worden. Maar hoe kwam je überhaupt op het idee? Uh, heel simpel, dat was een familiefeestje. We hadden honger en uh, we wilden eigenlijk wat eten bestellen. Maar dat was een heel klein dorpje, dus dat kon, dat kon sowieso niet. Dus ook niet via internet. En uh, uiteindelijk daar vandaan uh, ben ik het concept gaan ontwikkelen. Je had gewoon honger en je dacht: hoe zou internet bestond uiteraard al. Maar je ja, kon nou nog net. Net, <laughs> ja. Wat ja. spreken we nu over? Oeh, uh, 1999, dat we honger hadden. En 2000 dat het bedrijf is opgericht. <laughs> 1999, dat we honger hadden. Toen ging jij op internet, toen dacht je: hoezo kan ik niet ergens even makkelijk iets bestellen? Nee, dat klopt. Ja. Ja. Zo simpel is het, is het gebeurd. Ja. ja, dat is altijd, altijd een goed idee. Hè? Nou, het idee was zo, zo gepiept. Het <laughs> was de uitvoering, die duurde wat langer. Maar ik heb ook begrepen dat, um, uh, uh, ik las iets van dat dat, dat een beetje uit jaloezie was. Nee, waarschijnlijk was geen jaloersie. Uh, ik, nee, um, nou, oké, okay, een beetje. Ik, uh, ik zag wat medestudenten van mij op het, uh, het NOS-journaal. En, ja. en, en ik kende die jongens en die hadden best een leuk bedrijf. Maar ik dacht, hoe krijgen die dan voor elkaar dat ze het NOS-journaal uh, halen? Want dan moet je best wat voor doen. Ja. Uh, oh, die hij, hadden ook een internetbedrijfje? Of zo, dat op een opgelegd, internetbedrijfje ja. Maar Dat was op de universiteit uh, Twente. En die hadden als slogan de ondernemende universiteit. Dus dat is uiteindelijk gewoon geplukt uh, door de universiteit uh, Twente in de tijd. Maar ik dacht van, nou ja, weet je, als zij het kunnen, dan ga ik het ook doen. Niet dat ga ik het beter doen, maar dan ga ik het ook doen. En uiteindelijk is daar het idee van begonnen... ik moet een bedrijf beginnen. Welk bedrijf dat wist ik nog niet. Dat kon je ook niet zo verschelen. Nee, precies. <laughs> en jij zegt, nou ja, toen heb je dit dus bedacht. Je had honger. Um, um, hoe waren die... Ik bedoel, nu ben je groot. De grootste ter wereld? Op, op dit, nee, we zijn ze hoor bij de top 3. Oké, okay, maar in ieder geval uiteraard... Redelijk groot. Ja, maar behoorlijk groot. W wanneer, want de eerste jaren waren vrij moeizaam. Hoe ging dat? Nou, in het begin dacht ik van... Nou, die 200 bestellingen, dat hebben we zo per dag. Uh, ik geloof dat ik daar... Toen had ik gezegd twee, drie maanden. Uiteindelijk duurde dat twee, drie jaar. Dus, dan, ja goed, dus ik was al vrij snel weer met de voeten op de grond, uh, grond gezet. Want waarom maar, liep dat dan toen niet? Want ik, ik zou denken, dit is een gat in de markt. Je bent... Ja, dat is omdat jij je computer altijd aan hebt en voortdurend internet hebt. Maar in die ja. tijd uh, moesten mensen hun computer nog aanzetten. Moesten nog inbellen met zo'n ouderwets modem. En je nou, was een kwartier verder en dan kon je eten gaan bestellen. nou dan had je al vijftien keer naar een bezorgdienst gebeld. Dus dat ja, was op dat moment dat niet handig. Ja, het was gewoon te traag. Het, nou, ja, het was het graag. En, men, heb, en mensen kennen het concept niet. Toen heb je even breedband internet uitgevonden. En toen e, e, Ja, ging het een stuk beter. Ja. <laughs> maar toen ging het een stuk harder. Ja. En dat was ongeveer vanaf 2003, zeg maar. En dan, en dan ben je in één keer dan word je groot en groter. Is dit een, um, dat vroeg ik me namelijk af. Want jij zegt van ja, ik, dus eigenlijk, ik wilde graag een bedrijf beginnen. Is dit nou ook een, een, een concept waar je van droomt of ben je een ondernemer puur zang... en ja, is dit wel een, een leuk projectje... en kan nou je, je net zo goed iets anders kunnen verzinnen? Om, om eerlijk te zijn, ik weet niet zoveel over eten. Dus dit is wel meer een IT-concept... van goh, wat zou het leuk zijn... om een bestelling binnen te krijgen op internet... en ergens anders af te leveren. Of dat dan in Groningen is, of in Berlijn, of in Wenen. Dat maakt niet zoveel uit. Dus... In principe zou je denken dat ook met bloemen of met uh, koelkasten of weet ik wat uh, zou kunnen. Ja, ja. Dat, dat, dat klopt. Maar ik ben wel heel erg verknocht aan het uh, bedrijf. En het deed mij eigenlijk ook, Het klinkt heel raar... maar het deed me een beetje pijn om die investering te aanvaarden. Waarom? Ja, omdat ik altijd enig eigenaar in dat bedrijf ben geweest. Ja, ze dus hebben nu een minderheid uh, een aandeel. Ja, precies. Ja, ja. Dus, dus, dus ja, dat doet toch een beetje pijn. Uh, aan de andere kant, wij kunnen nu wel heel veel meer dingen die wij vroeger niet konden. Overigens heb ik al, uh, denk ik, een half uur geleden die Sparys besteld ergens... Jouw ik zou niet <laughs> <We blijken laughs> ik, ik was ook bijna te laat. Dus dat uh, ja, ja. blijkt een trend. Hoe ga jij nu... Um, uh, nou nee, groot geworden. Nog steeds ben je wel enige eigenaar. Of, tenminste, zijn natuurlijk nu wel wat nee, aandelen Rina, uitgegeven. Nou, nu zijn we met z'n tweeën. Ja, maar jij met de baas bedoel ik. Ik je, ben wel je, baas, de baas. blijft ja. de baas, ja. Wat zijn jouw plannen voor de toekomst? De plannen voor de toekomst zijn uh, gewoon een ja, van de allergrootste grootste merken op dit vlak uh, ter wereld uh, te blijven. Want het wordt steeds ingewikkelder. Hè? Omdat die wereld, ja, je ziet. Kijk, Nederland loopt vrij veel voorop. Hè? Op het bestellen van eten zou je misschien niet beseffen. Maar bijvoorbeeld in België of Duitsland is dat veel minder dan, uh, dan wat in Nederland het geval is. Dus laten we zeggen dat we drie, vier jaar voorop lopen. Hoe komt dat? Kan iedereen zo slecht koken als ik? Mm, nou, het, is, het gemak zit wel in de Nederlanden. Dus oh, dat, ja. dat, dat is wel waar. Maar we hebben in Nederland ook heel, heel vroeg bezorgdiensten gehad. Hè? Dat is eigenlijk vroeg al gekomen met die Italianen die naar Nederland kwamen. Nou, toen gegeven moment kwamen de. Turken. En die begonnen heel snel te rijden met die, met die scootertjes. En, en daar vandaan is het gewoon in Nederland allemaal wat eerder begonnen dan in, uh, in andere delen van de wereld. Dus om nu ook andere delen van de wereld die langzamerhand wakker zijn aan het worden zijn, die ook veel meer internet uh, gebruiken te kunnen bedienen, hebben wij gewoon meer kapitaal nodig om ons concept uh, van de daken te schreeuwen. Ja, dus maar als ik dit zo hoor, ligt, ligt er nog een veel goudere toekomst voor je open, want al die landen waar dit nog een beetje op gang moet komen. Klinkt heel raar, is elf jaar bezig. Ik denk dat we nu pas aan het begin staan. En dan is natuurlijk de grote vraag: Jitze, blijf jij uh, voor eeuwig daar aan het roer staan? Uh, want jij kan um, natuurlijk, je hebt vast al aardig wat aanbiedingen gehad om jouw uh, zaak te verkopen. Klopt. Dan kan je enorm cashen? Bijna elke week. Ja? <laughs> nee, dat klopt. Maar ik vind het nog hartstikke leuk. En op het moment dat ik het niet meer leuk vind, dan uh, zou ik er eens over nadenken om het te verkopen. Ja. En wat is het bedrijf waard nu? Uh, ik heb ooit eens gezegd tientallen miljoenen. Nou, er is nu 13 miljoen bij, dus tientallen miljoen plus 13 miljoen. <laughs> ja, ja. Dat is wel aardig. Daar zou je heel veel leuke dingen van kunnen doen. Ja, god, mij. dan ga je één, keer, de één dag op het strand liggen, dan ben ik wel zenuwachtig. En, uh... Ja, maar jij bent aan het vliegen, toch? Ja, is. Hoe weet je dat? Ja, ja, ja mijn mensen weten dat. Okay. <laughs> ja, en dat, is dat een beetje, dat, dat, dat is je... Nou, dat geeft wat rust. Ik kun van boven een beetje naar beneden kijken. En dan denk je, waar maken we ons allemaal druk om? En dat ga je ook uh, doen als je klaar bent? Ja. Ik, ik, ik heb de, de stiekem droom om ooit eens voedselpakketten te gaan bezorgen in Afrika met een vliegtuig. Voedselpakketten gaan, maar serieus? Ja, serieus. Oh, ja. Ja. maar niet via thuisbezorger.nl. Maar... Nee, dat hoeven ze niet, eh, ze niet <laughs> te, <laughs> te bestellen. <laughs> niet te kom, kom gewoon langs. Ik zit maar te wachten, hè hè, te wachten op de Spare ribs. Een blonde ja? bezorgster. Ja, oh, dat ben je niet gewend. Nee, ze, nee. Niet. Dag bezorgster. Nee, ja, ik, ik zit een beetje de tijd vol te maken. Ik dacht, waar blijven die Spare Ribs? Ja. Wat, dat, dat, dat was ik natuurlijk wel even benieuwd naar, Jitse. Ja, want jij bent echt bezor ik bezorgster, ben echt een bezorger, ja. ja via, via thuisbezorg.nl. Want Jitse, dat is nou natuurlijk het onderdeel waar jij... bedoel, jij hebt dit allemaal mooi bedacht. En jij hebt al die de restaurants en, bij elkaar gebracht... die onder deze vlag opereren. Maar die, deze kant, namelijk de bezorgers, dat heb jij niet in de hand. Dus ik neem niet aan dat jij al de restaurants afgaat om, te zoeken, om ze uit te zoeken? Nee, nee, wij, wij leveren die bestelling af bij het restaurant. Ja. En uh, dan gaat de ja. restaurant zijn werk doen. Ja. Inderdaad, dat klopt. Ja, maar is, want ze, ik zie ze vaak lopen met die jassen met, ja. de, met het logo achterop. Heb je dan nou ook de neiging om, om even de jassen te terecht te trekken en een mond op lachen te zetten? Het is, het is wel gevaarlijk voor het verkeer als ik zo'n jasje langs rijden. Ja. <laughs> dat, dat wel. wel ja. Maar bemoei je daarmee, met hoe ze erbij lopen? Uh, nee, want het zijn andere bedrijven, daar heb ik eigenlijk niets over te zeggen. Nee. Wat vind je van haar? Ja, leuk op bezorgd. Dat denk er wel meer. Dat er wel meer? Oh ja. ja, heel veel zijn verbaasd dat een meisje bezorgt. ja, ja. Want, ja je ziet het niet vaak. Je wel eens oneerbare voorstellen. Nou, er zijn sommigen wel dat ze echt heel verbaasd zijn als ze de deur open doen dat ze een meisje zien. Want ze verwachten meestal een jongen. Ja. Nou, nou werkt jij natuurlijk jouw bedrijf waar jij voor werkt, werkt ook voor, uh, werkt dus met thijsbezorgd.nl. Ja, uh, hebben jullie het als. je werkt voor een sperrubsbedrijf. Nee. Merken die nou enorme toename sinds dat allemaal via... Nou, het is eigenlijk een aftentijn, maar kwaliteit is inderdaad spairrips. Maar ja, want in het begin hadden we echt... Want ik werkte nu bijna vier jaar, hadden we echt heel weinig klanten. En toen is die reclamewezen maken dan had hij wel iets mee. Maar niet echt superveel. En inderdaad, via thuisbezorgd komen er echt wel heel veel bestellingen op een dag binnen. Dat heeft voor hem wel echt... Uh, heeft ja. het ook nog nadelen? Nee, ja, soms dat de vakzit niet doet of dat het vanuit hoger op helemaal even niet goed gaat. Maar dat is maar heel zelden. En dan bellen wij ze ook gelijk op en dan wordt het gelijk, gelijk geregeld. Mag je jou stiekem vragen van welk restaurant je bent? Ik uh, werk voor Theorico. Theorico? Oh nee. Ja. En is want je ook kent een... ook gewoon alle 9000 restaurants in Nederland. Ik, die nee, ken je nee, nee. nee, sterker, nee. Hoor. Ik, ik, ik, ik ken, ken de eerste 700, want dan ben ik er redelijk persoonlijk langs geweest. Nee, maar, ja, Nee, het was, was al eerst alleen een afhaalcentrum en hij is nu ook open als een restaurant. Dus. Dank, wij gaan lekker. Die, het, het komt enorm mijn kant op, die ja, geur. Ik, ja, ik, ik, ik neem het in de auto mee in huis. Mag dat ook gewoon? Ja, voor mij ja, mag het. Ik ja, weet al dat je collega ja. het uh, op prijs stelt. We gaan jij zo meteen nog even fooi geven. Dankjewel. Dat is goed, geen dank. Jitse Groen, dankjewel. Heel veel succes met je, met je wat 13 miljoen om uh, in te investeren in Europa. Dankjewel. dankjewel. En uh, tot uh, de volgende keer dat je de grootste van de wereld bent. Dat is, dat, is eigenlijk... dat is, neem ik aan, wel het doel, toch? Dat is één van de doelen. Ja. Dankjewel, goed dat je hier was. Dit was hem weer, BNN Today, voor vandaag. Wij zijn er morgen gewoon weer eh, zometeen uiteraard langs de lijn. Vanavond gepresenteerd door Robert Meder. En het nieuws gelezen door Kees Groot. Ga nog even naar onze site, ook facebook.com slash BNN Today. Kan je ons liken, kan je een cd bieden. B -N -M.